Uur. Dit is de Jong met het NOS-journaal. In verschillende steden protesteren boeren tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. Zo zijn in Den Haag aanhangers van de actiegroep Farmers Defence Force met tractoren naar het Binnenhof gereden. Er staan naar schatting 25 trekkers met 75 mensen. Ook in Groningen, Breda en Leeuwarden zijn protesten. De Tweede Kamer stemt later vanavond over de plannen van minister Schouten. Ze wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in voer. Maar volgens Farmers Defence Force gaat dat ten koste van de gezondheid van koeien. Minister Dekker heeft excuses gemaakt voor de fouten die zijn ministerie heeft gemaakt bij het meldpunt voor gedwongen adoptie. Daar bleken allerlei zaken mis te zijn. Zo stonden er fouten in verslagen en was de privacy niet altijd op orde. De gedwongen adopties dateren uit de jaren 1965 tot 1984. Het onderzoek ernaar loopt nog. Het gaat om ongeveer 15.000 adopties. Dekker heeft beloofd dat iedereen die zijn of haar verhaal heeft gedaan een schriftelijk verslag krijgt. Mensen kunnen dan kijken of dat klopt en of het bewaard mag blijven. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar racistische uitlatingen van Rotterdamse politieagenten. Het gebeurde in een WhatsApp groep. Gedurende het onderzoek zitten vijf betrokken agenten verplicht thuis. Ze zouden de opmerkingen hebben gemaakt vanwege een filmpje waarop te zien is dat een witte tiener in elkaar wordt geslagen door zwarte leeftijdgenoten. Een protest tegen de coronamaatregelen in Utrecht is door de gemeente verboden. De actiegroep Nederland in opstand wilde zaterdag demonstreren op het jaarbeursplein. Maar de gemeente Utrecht is bang dat het protest door railschoppers wordt gekaapt. De groep wil desondanks toch protesteren. Het weer vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon en wolken. Het blijft op een enkele bui na het droog. Het wordt morgen 19 tot 22 graden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het en jij beleeft het. Zon, Z Zandvoort en de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met. met nu. You are listening to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world.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 Ze nam in dat jaar het album Where I Am op... en in de tussentijd werd April moeder en schooljuffrouw. Maar nu haar dochters groter zijn, pakt April de draad weer op... en bracht ze dit jaar het album In Of uit. Waar dit nummer op staat, dit is foreshots. Shots.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 this morning caught me lying in our bed all alone And it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 Bluegrass time. Dank u wel door. De nieuwe single van Full Court uit West Michigan. De nieuwe single van deze Bluegrass Band. En die heet Downtown. Uh, we hebben een verzoekje gekregen van Barbara Sanchez Simeno... die een groot fan is van Lane Hardy. Ze wilde graag een nummer van hem horen. En uh, ja, als jij een verzoekje hebt, mag je natuurlijk ook altijd even mailen. Info at is ons e-mailadres. Dit is in ieder geval Lane Hardy en Let Every Country. As long as there's a back road, fields of gold, and a giant deer rolling all day. As long as there's cold beer sitting in a cooler, and a Friday night in my future. As long as there's a fan and a ball with a tip jar ready to play. Let there be calm. A dose of dough Cutting loose With your honky-tonk queen Long as there's trailers and the trailer parks And songs about broken hearts Long as there's a band And left every country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 Light album. Onze maandartiest Loretta Lin.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 Records uit. Heel typerend. Succes. Dit is de Nashville Maandartiest.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 Equal pain to hope It was my